Uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Het dodental door de ramp in de Chinese havenstad Tianjin is opgelopen tot 112. Er worden nog 95 mensen vermist en onder hen zijn 85 brandweerlieden. Veel meer dan de 21 die eerder werden vermeld. De brandweerlieden waren woensdagavond laat naar de rampplek gegaan... om de brand die daar woede te blussen. Toen ze net waren begonnen, explodeerden de chemicaliën die op het terrein lagen opgeslagen... Er werd met water geblust en dat veroorzaakte een chemische reactie. In Spanje zijn vier Nederlanders aangehouden voor drugshandel. Ze zouden deel uitmaken van een internationale bende. Bij huiszoekingen werden honderden kilo's marihuana, tientallen kilo's speed en meer dan 2000 ecstasy gevonden. In de Amerikaanse staat Nieuw-Mexico zijn de uitlopers van twee rivieren weer open nadat het water vervuild was geraakt door een miljoen liter afvalwater van een goudmijn. In de nabijgelegen steden zal het water ook weer uit de kraan komen. Door de giftige stoffen kleurden de rivieren mosterdgeel. Beide staten verklaarden de rivieren meteen tot rampgebied. Nu het weer schoon is, mogen recreanten, boten en vissers het water weer op. De rivieren zijn nog wel geel en dat zal de komende tijd nog zo blijven. Op de A2 bij Vught is vannacht een baby geboren. Volgens een wijkagent waren de ouders samen met de verloskundige... op weg naar het Jeroen Bosch ziekenhuis, maar dat haalden ze net niet... De politie kreeg vlak voor middernacht een telefoontje over de bevalling op de vluchtstrook die toen al begonnen was. Om alles veilig te laten verlopen zetten agenten een deel van de snelweg af. Vijf minuten na aankomst van de politie werd de baby geboren, in de stromende regen en onder een haag van paraplu's. Daarna werden moeder en kind alsnog naar het ziekenhuis gebracht. Ze maken het allebei goed. Het weer veel bewolking met in het noorden en oosten kans op regen. In het zuidwesten breekt misschien even de zon door.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 Dat was dan iets, uh, iets meer avant-garde. Uh, dan hadden we nog wat andere zaken in Amsterdam, maar dat kwam later. Uh, toen je wat ouder werd, uh, het MVA-gebouw waar uh, iedereen optrok. En daar ging jij allemaal heen? Ja, ja, ja daar ging ik wel naartoe. Ja, ik, en de... vond dat wel, ik vond het wel fantastisch. In die, en zeker in, in die begintijd in die Sierra ja. Toen de Diamond 5 daar speelde, nee, die uh, de, uh, oorspronkelijk uh, de, de Diamonds heette.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 Dat was uit de tijd dat uh, de dat Five speelde en Sheherazade. Nee, volgens mij is dit van na die tijd. Ook na die tijd. Ja, oké. volgens mij is het na die tijd. Uh, maar dat, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Ik, Sheherazade vindt... was hun, hun jazzclub ja, en die uh, werd omgevormd op nou, enig moment tot discotheek. Nee, ze waren, ze waren eigenaar van de, oh, ja. van de Sheherazade. En in 263, toen de Beatles kwamen hè, met uh, ja, ja. Please Please Me... en uh, ja, toen was het een beetje afgelopen met uh, Mitty, Mitty Jazz...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 Uh, ook bij jou mag je langskomen. Heb ik ja, begrepen. absoluut. Wij uh, nodigen graag uh, luisteraars uit om met hun favoriete CD onder de arm naar uh, Strand 10 te komen en uh, daar uh, die CD af te geven en dan te vertellen waarom dat nou een nee. vrolijk. Nee niet Kowalek, nee, ja, uh, ja, strandtent 9, de haven van Zandvoort Ja kleine dus. correctie Anders krijg Robin het zo druk, daar heb ik niet op gerekend Dat was meneer Rijmers die dat even aanvult Het is inderdaad strandtent 9, de haven van Zandvoort Daar kan uh, iedereen langskomen, de hele dag door We zijn hier tot uh, uh, 9 uur uh, vanavond uh, Na jou komt uh, uh, Zandvoort luncht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 Zo'n verbinding die je niet verwacht. He, er zat natuurlijk in, in Amerika uh, vroeger in die jazzmuziek, of wat er een beetje tegenaan hing. Uh, Frank Sinatra, Dean Martin, uh, Peter Lawford uh, en Sammy Davis Jr., he, de, de Red Pack, die, die de boel daar uh, vermaakte. Maar Sammy Davis is een fantastische jazzhanger. Eigenlijk qua timing, maar mijn bescheiden mening.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 Of home before me, I got Basie watching o'er me. me till I'm with you again. shine.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 Uh, om het verhaal. Uh, om de jazzontwikkeling jazz uh, in Amsterdam maar een beetje, beetje af te maken. Uh, toen die CRSA ging, uh, ja toen was er eigenlijk niet zoveel meer. Tegelijkertijd begon Boy, Boy Edgar toen eigenlijk uh, zijn big band. En die gebruikte de Diamond Five als, als kern. Uh, om daaromheen Boys' Big Band te formeren. Dat oprichtingsconcert is, was toen in het NVA-gebouw. He, met, en, en eigenlijk omheen daar uh, Als blazerssectie de, de blazers van de Skymasters en de Ramblers uh, Als ik me goed herinner Was uh, uh, John Engels daar de eerste drum En later Kees, uh, Kees Kranenburg de, de, de slagwerker van de Ramblers Maar toen zaten daar Alle uh, Tines Bruin en Kees Bruin uh, Saxofoon en Ado ja. Broodboom En Toon van Vliet nou, Noem ze allemaal maar op maar daartussendoor uh, kwamen we bijvoorbeeld ook uh, de, in de Vondelstraat. Uh, tweede verdieping. Uh, zat daar Lex Lammer, ja. Die we later allemaal zijn gaan kennen en leren kennen. Als een van de presentatoren van Adres Onbekend. Bij uh, de Karo. Ja. Met Anne van Egmond. Maar die draaide daar toen al jazzplaatjes. Ja. In, in die uh, ja. 65. Zo een beetje in die periode. Maar dan ook in deze periode van het jaar. Dus midden in de zomer.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 Ja. En daarna kwamen de, de, de, Geweldig, ja. kwamen de, de, de, de iconen uit Amerika. Hè? Ja. Uh, onder andere ook de Basie Band. Uh, die is daar ook wel geweest. En Elvis Presley, en, en, ja. en Louis Armstrong en Lionel ik Hampton. Het uh, waren geweldige concerten. Ja, uh, wat de luisteraars uh, niet weten is uh, dat uh, ik uit uh, het verre zeur Vlaanderen kom...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 Katharine al... van Lende heeft ook nog uh, gezongen ja, bij, bij Count bij Ja, die heeft een prachtige cd ja. gemaakt met Count Ja, met, uh, met ja, ja. daar dat, dat moet je even naar zoeken. Maar dan kun je prachtige dingen vinden. Ja, ja nou ja.